Naar het Oostland. Een spel in drie delen door Dick Walla. Regie, Abt Leutler. Tweede deel. Zoals u zich zult herinneren moet Louis Hoving in het Boedapester Museum een fragment restaureren van de Tuin der Lusten, het wereldberoemde schilderij van Jeroen Bos. Hij neemt Marta mee, zij is een werkeloze tuinarchitecte. Ze hebben elkaar in een winkel voor schildersbenodigheden leren kennen en tussen die twee is een wonderlijke, bijna onuitspreekbare relatie ontstaan. Ze reizen per trein. De eerste klas coupé is voorzien van twee bedden boven elkaar. Overdag veranderen ze die in een zitbank. Bij de deur is een koelkastje. Op het tafeltje onder het raam ligt een linnen kleedje. Af en toe laat Louis fragmenten uit zijn verleden horen. Hij heeft alles wat hem als jongen in de oorlog overkwam, op aanraden van zijn psychiater, ingesproken op geluidsbandjes. Hij heeft die bandjes nadien nooit meer afgeluisterd. Louis restaureert nu zijn eigen verleden. Zit je goed? Als een prinses. Dan nou drinken we daar een glaasje op. Champagne! Oh, Wat chic. Nee. Kleine slokjes hoor. <laughs> <Dank je laughs> Anders ben je zo dronken op je nuchteren maag. Zo moet het blijven. Altijd onderweg. Jij en ik. Elkaar nooit helemaal kennend. Nieuwsgierig blijven. Spannend. Heb je je medicijnen bij je? Ja. Niet robaat. Daarom draag ik altijd kopers met zo'n zakje. Maar verder is er niks aan de hand. Hoor. Zo, nu ga ik me even installeren. Twee cassette-recorders? Ja. Deze is voor muziek en deze, deze kleine hier voor het verhaal. We waren vorige week bij Stalingrad gebleven. Op een gegeven moment zegt een Duitse officier tegen al die mensen die op weg waren naar het Oostland. Ton erop, zoek het zelf maar uit, we kunnen jullie niet gebruiken. Het oorlogsgebeuren kwam steeds dichterbij en werd steeds dreigender. De Duitsers hadden hun handen al vol aan de Russische krijgsgevangenen. Die moesten ook van Holt naar worden gesleept. Toen heb ik een Franse jongen leren kennen. Een aardige, lieve jongen. Hoe die daar verzeild is geraakt, God zal het weten. Mijn Frans is bijzonder slecht, is nooit mijn sterkste taal geweest... Ik kan het aardig spreken, maar ik kan het nauwelijks verstaan. We spraken niet zoveel. Het hoeft ook niet. We zijn maar gaan lopen. Af en toe een tijdje in een legervoertuig zitten. Die stonden overal. We probeerden naar mee te rijden, maar over het algemeen zat er geen benzine meer in de tank. Die Franse jongen was eigenlijk net zo weldvremd als ik. We hebben eerst ontdekt waar het westen was. Want daar moesten we heen. De zonnestand leren. Maar je moet de weg ook weten als de zon niet schijnt. Dat richtingsgevoel, dat moest zich ontwikkelen. We ontdekten dat we af en toe gewoon in cirkeltjes liepen. Nou, zo'n ontdekking is heel ontmoedigend. Laat eens wat van je muziek horen. Dit is ons cool koelkastje. we doen er wat in. Ik heb wat zalm gekocht. Oh. Wil je een toosje? Oh, het is zalig. Ah, hm. wat verwen je me toch. Ja, dat moest. Dat moest? Ja. Van wie? Van Jeroen. En van mijzelf natuurlijk. Jeroen? Is hij bij je geweest? Ik bedoel, hoe, hoe weet hij jou nou te vinden? Hou jij de boot even vast. Zo, ja. Dan maak ik de tootjes klaar. Ik denk dat je Jeroen een beetje onderschat. Hij heeft de telefoonnummer uit jouw agenda overgeschreven. Oh, hij heeft je opgebeld. Dat is nu al. De tootjes allemaal. Eerst vertellen. Nog een glaasje? Zetten we daarna de champagne in de koelkast. alles wil je eronder. Vertel nou, Louis. Oh, oh, we hebben een heel prettig gesprek gehad. Hij eh, vroeg of ik jou wou verwennen. En, en verder, waarom belde hij dan op? Oh. dat is een beetje opgewonden. Oh, zo jaloers. En we hebben de... Ik zweer het je, Louis, we hebben niets meer met elkaar. kun je eens weer... In je linkerhand heb je een toosje en in je rechterhand een glas. Eet en drink. We maken een kleine omweg als je het goed vindt. Hoe klein? Ik laat je eerst mijn lijn zien. Dan gaan we nog even naar het station. Katowice kijken. En dan... Komen we via Kopenhagen eindelijk. <laughs> nee. Je proost. proost. Nee, dan echt naar Boedapest. Ze wachten op me. Ik krijg geen hoogte van je. Moet dat? Een beetje hoogte kan geen kwaad doen. Hmm. je alles in Berlijn? Nee. Wat moeten we er doen? Nou, kijken of we de herman geuring ze terugvinden. Jeet heeft u anders? Laat nog een stukje van vroeger horen. Dat gedeelte over Berlijn opzetten, dat is het einde. Nee, anders raak ik de draad helemaal kwijt. Maar gek. Die Franse jongen en ik hadden toch een soort gedrevenheid. Ondanks de armoede, de koude, honger. Terug. Dat wilden we. Ik was de hele dag bezig met dat kaleren eten. Dat stomme voedsel. Jatten, stelen. Bij lijken scharrelen. Doem, doem bij uitdelingen van het leger gaan staan. Nou, dan krijg je wel een hap. Een koe zien, maar zo'n beest niet kunnen melken... omdat je verkeerd bent grootgebracht. Nou, het is heel moeilijk uit te leggen aan jou, die situatie. Zo'n oorlog is onoverzichtelijk en, en, en zo grotesk. Alles is kapot, functioneert niet meer. Die halve toestanden die je dan krijgt. Uiteindelijk heeft die Frans jongen het opgegeven. Ik kon er toch niet tegenop. Hij is doodgegaan in een boerderijachtige toestand. Een soort kolgos. Grote schuren. Het was daar heel verlaten. Kapot geschoten. Kreeg je hele vreemde soorten gebouwsels. Ik heb het me erg aangetrokken dat die Franse jongen doodging. Eerst wou ik met hem mee, maar ik wist niet hoe. Het is wel iemand waar ik veel om heb gegeven in die tijd. Terwijl je niks van elkaar wist. Ik ben toen in mijn eentje verder gaan lopen. In mijn dode pokken eentje. De hele dag om je heen kijken. Zoals beesten in het wild. Jezus. Ja. Daar moet je bek af van. En toen heb ik leren drinken. Je vond wel eens hier of daar een fles drank. Het was heel moeilijk. eerste tijd. Maar ik stelde mezelf een paar vuistregels. Ik wilde naar het westen, naar huis. Maar ik was zo weinig gewend en ik, ik had als chique opgevoed, jongetje, verstand van niks... Wat je wel en wat je niet kon eten bijvoorbeeld. Maar je leerde onderweg toch snel. Toch wel? Ik droeg lompen. Ja, zo'n te kleren. Maak je iets vragen? Je vader. Hoe bedoel je, mijn vader? We hebben mijn verhalen met hem te maken. Jeroen heeft je zeker over mijn vader verteld. Nou, eigenlijk heel weinig. Hij is als jonge jongen uit een soort... Ja, wat jij ook had. Badvinderachtigheid, avonturenzin. Daarom is hij vertrokken. Maar hij heeft dus wel getekend. Maar voor heeft hij getekend, Marta? Hij is vrijwillig naar het Oostland gegaan. Als soldaat... als Nederlandse SS. Er. Hij heeft er nooit over willen praten, mijn vader. Wilde hij niet of kon hij niet? Alle twee. Denk ik. Ik weet het niet. Oh Jezus, ik schaam me zo dat ik hier niet meteen verteld heb. Iedereen liegt. Elk mens. Verdraait, verzwijgt. Je vertelt je levensloop nooit, zoals het precies gebeurt. Kom hier, lieve. Kom. Oh. Je bent zo schat. Ik kan er niet tegen zoveel aandacht. Je bent zo'n tedere man, Louis. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. En verdrietig. Kom je hem daar nou bij? Ik durfde je niet te vertellen over Jeroen... en ik durfde ook niet over mijn vader te praten. Ik dacht, dan... dan wil Louis niks meer van me weten. Het was een groot geheim, dat van mijn vader. Iedereen van de familie keek hem met de nek aan. Een broer belde hem elk jaar op op zijn verjaardag. Mijn vader zat erop te wachten uitgevloekt door de telefoon mijn vader zat gewoon moeten te doen hoe lang was hij weg de stage? geen idee en nu is het allemaal te laat om te vragen hij stierf vorig jaar ik ben niet boos of verdrietig nee begrijp je het een beetje ja, natuurlijk, lieverd. Als je honderd mensen vraagt naar hun verhaal... ...ik bedoel, wat ze in de oorlog meemaakten... ...je krijgt honderd verschillende verhalen. Maar toch, ik, ik dacht... ...misschien begrijp ik via jouw verhaal mijn vader een beetje. Want Ik, ik heb hem gehaat. Vervloekt. En toch vond ik het aan de andere kant weer zo zielig. Een mislukt leven. Zo was het. Hij heeft zoveel baantjes gehad. Sommige bazen trokken zich er niks van aan. Ik, ik weet het niet... Jullie hebben er allemaal mee te maken gehad. De hele familie. Ik was gewoon opgelucht. dat ik niet dood was. Later kwam de nieuwsgierigheid. Dat, dat, dat willen weten. Dat kwam toch weer terug. Ik vroeg naar brieven. Mijn moeder had alles, alles weggegooid. Was één kleine foto van hem in Univer. Die heeft ze de dag na zijn crematie verscheurd. Had altijd in de slaapkamer gehangen. In haast... Lieve Jeroen... Een klein briefje. We maken voordat we naar Boedapest reizen... Een kleine omweg. Zijn nu in Berlijn. Alles gaat goed... Met jou ook. Ik geniet zo van alle onverwachte weelde en verrassingen die Louis mij biedt. Wees niet verdrietig of boos. Je Marta. Ik kwam in de buurt van een autobaan. Ik liep erheen en ik wist niet wat ik zag. Overal langs de weg, uitgebrande voertuigen, aangeschoten auto's, weggezakte tanks. Ik heb minstens anderhalf uur op één plek staan kijken. Er ging net zoveel vervoer heen als terug, van het front naar het front. Fascinerend gezicht. Er gebeurden ook de meest afschuwelijke aanrijdingen. Dan kwamen er weer Duitsers die iedereen en alles van de weg afreden of bevelen uit die auto's schreeuwden. Compleet de chaos! Ik stond er maar. Niemand lette op me. Dat begon ik te ontdekken. Er was geen controle, niks. Ik, ik liep langs die weg, mijn ogen uitkijkend. Dan kwam er plotseling weer een autobus van kraft voorbij. Dat soort waanzin! Kerels met geschminkte koppen, een, een, een revuegezelschap, Putters. Dat is dus oorlog. Waanzin. Ja. Oorlog is een hele rare toestand. Je denkt dat het overal oorlog is, klopt niet. Het speelt zich in bepaalde gebieden af. Volgens mij komen we nooit in Budapest. Wacht, wacht, dit... Dit pleintje komt me bekend voor, hè? Waarom zou er in godsnaam nooit in Boedapest komen? Wat is dat nou weer voor onzin? Vind je het hier niks? Ik denk dat je hier blijft zoeken, Louis. We zijn hier nu al drie dagen. Ja, het gekke is, dit, dit hier komt me zo bekend voor. Alleen, ja, ik ben geen beeld gepasseerd. Een vent op een paard. Die stond op een plein. Hebben ze natuurlijk weggehaald. Of is weggebombardeerd. Ja. Dus jij zegt... Ik zeg niks. Ik vraag, blijf je niet zoeken naar iets dat niet meer bestaat? Het vreemde van het geheugen is... en tenminste bij mij... alle doeken die ik ooit heb gerestaureerd... kan ik zo oproepen. Veilloos, compleet met alles wat ik eraan deed. Dat ligt dus ergens opgeslagen. En dat heb ik ook in... in Berlijn. Dit hier, dit... dit plein, die bomen. Dat moet... Dan moet daar dat beeld hebben gestaan. Ja. Nou, zullen we maar teruggaan naar het hotel? Misschien heb je gelijk. Ja. We gaan terug naar het hotel. Nou, ben ik een egoïstisch beest dat ik jou zo uit buiten meesleep? Ah, je buit me niet uit, Louis. Maar ik merk aan je hoeveel moeite en energie het je kost om het verleden te achterhalen. Zullen we het vliegtuig nemen? En naar Boedapest vertrekken. Gewoon iets overslaan. Het station daar is vast helemaal opnieuw gebouwd. Ja, dat denk ik ook. Ja. We vertrekken morgen. Per vliegtuig. En je houdt zo van de trein? Ja, ja Maar kan ik jou toch niet aandoen? Maar waarom niet? Je zei zelf, volgens mij komen we nooit in Boedapest. Nou, morgenavond zitten we in Hotel Galaire. We gaan met de trein. Oh, dus ik heb plotseling niks meer te zeggen. <laughs> Laten we erom loten. Nou, kop of Kop. Kop. Jij wint. Trein. Tanks die langs daar wat er op die autoweg. weg. Enge dingen zijn dat zo van dichtbij. Ook dat geluid dat ze maken door die rupspanden vreedgeroffel. geroffel. Mannen die vanuit hun geschutskoepeltjes naar me keken, zo van, kijk daar eens een armoezaaier staan. En die tank zijn genadeloos, rijden over alles heen. Ze gingen niet omwraakstukken heen, nee, gewoon eroverheen. Wat op de weg lag, werd steeds meer platgewalst. Fascinerend. Ratelend joeg dat voort over die weg. Over een gegeven moment kwam er een Opel aan stuiven en die stopte. Ik rende daarheen en zag een weermachtsman achter het stuur zitten. Die man zag er af, afschuwelijk uit. Ik droom nog wel eens van hem de laatste tijd. Hij had een verwonding opgelopen, was slordig gehecht. Een, een hou over zijn hele gezicht, van zijn hersenpand tot aan zijn mond. Zo blauwig, met haren eromheen. Hij smeet de portier open en gebaarde me in te stappen. We hebben samen vier dagen in die auto gezeten. Op een gegeven moment gooide hij me eruit. Nou, daar stond ik weer. Verder lopen. Later bleek dat ik de grens van de Sovjet-Unie en Polen had bereikt. Ik ontdekte een huis. Dat was een stuk af. eraf geschoten door artillerie. Maar het was zo netjes gebeurd... dat je het geen bouwval kon noemen. Heel gek. Het was een heerhuisachtig ding... Groot, voornaam, van die dikke muren, hè? hoge deuren. Ik zag niemand. Ik sloop naar binnen en zag een gedekte tafel staan. Kaarsen, echte servetten, soep op tafel. De eetkamer was zeer groot, mooi hoog. fluweel als bang, kostbare stoelen waarin je niet lekker zit... Misschien was er van tevoren een bombardement geweest, God mag het weten. Ik slurpte die soep als een wilde man naar binnen. Ja, toen naar de keuken. Volle pannen. Wat een mooi feest. En toestand om gek van te worden. Maar ook een feest. Feest voor één jongen. Kippen in die pannen. Op een nog warm fornuis. Ik, ik dacht, waar zijn die mensen toch? Wat is er gebeurd? Geloof je het nu? Wat? Dat we onderweg zijn naar Boedapest. Dat heb ik steeds geloofd, echt waar. Alleen ik dacht, het kan heel lang duren. Ja, ik, ik had je zo graag die straat laten zien waar ik terecht kwam. Of het huis. Staat daar natuurlijk allemaal niet meer. Dat huis in Herman Büringstraat had een enorme groen geschilderde deur. Met veel koperwerk. Daar ben je dus uiteindelijk terechtgekomen? Ja, ja. Puur toeval. Toeval bestaat niet, zei je laatst. Ik ben al zo gek naar binnen gerend. Een SS-huis, verdomme. <laughs> ja. Staat allemaal op de band. Zullen we naar de restauratiewagen gaan? We hebben de hele dag nog niks gegeten. Ja, Ja, natuurlijk. Vergeet ik helemaal, ja, ik ben zo bezig met vroeger. Het lukt niet. We gaan forel eten. Hoe weet je dat ze forel hebben? Ik heb dit traject al een keer of twaalf gereden altijd forel gegeten. <laughs> nou, kom mee. Nog zeven minuten. En wat dan? Dan word ik in zusje. zuster. Oh, waarom heb je me dat niet gezegd? Wat? Ja, ik heb nog wat vis. Oh, wie. Oui. Waarom heb je niets gezegd? Je het over mijn verjaardag. Nee, nu heb ik niets. Geen presentje, geen bloemen. Je kunt het voor oh. me zingen. Oh. Of geef me maar een lentezoen. Oh. Maar jij bent toch mijn mijn cadeau, hier. Op jou, Louis? Op ons. Dat klinkt beter. En veel succes straks. In Boedapest. Bij de tuin der lusten. Ben je nooit bang dat het is niet lukt? Je doet als ik restoreer? Ja. Mm -hmm, yeah. nou, zodra ik merk dat ik mijn concentratie verlies, een warme krijg, dan stop ik meteen. Hoe laat zijn we in Budapest? Morgen. Laten we een spelletje doen. Mm, spelletje? Mm. Jij en ik kennen elkaar niet. En ik ga in een bijna volle coupé zitten. Dan kom jij. Mm. En ik ga naar een naast zitten? De coupé is vol reizigers. Jij raakt me aan zonder dat de anderen het merken. Ik slaap, of beter nog, ik doe alsof ik slaap. Jij probeert me te bereiken. Er komen nog veel donkere tunnels. Momenten van geheime gebaren. Alsof je een gedicht voorleest. Ik heb dat al eerder gedaan, hè? Zo'n spelletje. <laughs> Niet echt, want toen was het geen spelletje. Er kwam een soldaat naast me zitten. En hij deed er bijna een uur over om me echt aan te raken. <laughs> het was heel erg spannend... Nee, nee, ik zit eerst en jij komt binnen. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Okay. Gefeliciteerd, lieve Louis, met je verjaardag. Dankjewel. Nou, verder valt over mijn verjaardag niets te melden. Je mag een wens doen. En die moet jij vervullen? Die moet ik vervullen. Hard opzeggen? Hard opzeggen, ja. Dat we proberen elkaar niet te verliezen. Dat is een hele mooie wens. Doe je schoenen, zaad. En dan? Ik wil ze strelen. ik ze naar me toe. Je hebt prachtige voeten. Oh, nee. Louis, maak me niet verlegen. Ik geef er een kus op. K kan zo iemand langskomen? Daarom juist. Er zitten afdrukken van de riempjes op je huid. Je nagels zijn mooi rondgelakt. Kus me voor. Ik nam mijn armzalige hebben en houden en ging verder. Ik moest en zou terugkomen bij Tante Coco. Dat wonderlijke mens waaraan ik me wilde bewijzen. En met wie ik een, een haat-liefdeverhouding had. Warschau, Berlijn en Den Haag. Ja, ja, dat idee had ik. En toen ben ik na een week zwerven s'avonds terecht gekomen te in een bos. Ik hoorde een motorgeronk, lawaai, stemmen. Ik zag lichten. Ja, dat kwam heel vreemd over, want, want alles was immers verduisterd. Ik kwam bij een oprijlaan van een heel riant huis, een soort villa. En daar reden allemaal auto's af en aan, met lichten aan. Net of er geen oorlog meer was. Nou, toen ben ik dat huis binnengegaan. Er zaten mensen in de hal. Vroeger niks. Net of ik in een droomwereld terechtkwam. Buiten waren ze aan het zaren en hakken. Ik rook etenslucht. Het water in mijn mond. Ik ging op die lucht af. Ik kwam mensen in Burger tegen die informeerden wat ik eigenlijk deed. Ik liep daar nogal vreemd te kijken, te snuffelen. Ik begon me een beetje te hakkelen in het Duits... Ik werd bij de een of andere snuiter gebracht. die in een studeerkamerachtige ruimte zat. Een deftige man, bleek later. Ja, die vroeg van alles aan waar vandaan, waarheen. Ik mocht eten. Hij was voldoende van alles. ja Dat had ik al snel door. Daarna slapen op een zaal. Stapelbedden. Volslagen onbegrijpelijk allemaal. Dat is misschien iets van het Rode Kruis, wie zal het zeggen? Ik kom een lompen weg toen, kreeg betere kleding. Ik vroeg op de slaapzaal aan de anderen waar ik terecht was gekomen, kreeg geen antwoord. Complete de gekte dus weer. Want dat heb je op een gegeven moment, dat je denkt dat je krankzinnig begint te worden. Ik moest dan het werk voor wat, hoort wat ze, ja, zagen <lacht> met zo'n trekzaar. Er liepen merkwaardigerwijs hoge Duitse officieren rond. Ik snap dat het niks van. Nou, een paar dagen werd ik weer bij die man in die studeerkamer gebracht. Waar zijn we nu? Nou, kijk even hier op elkaar. Kijk. Ik denk nu nog een kleine twee uur. Het laatste traject is een stoptrein. Steeds stoppen, rijden, stoppen, rijden. Kijk. Kijk daar. marathonmeer. Schitterend met die ochtendzon. Dat mis je toch allemaal als je vliegt? Louis, het is wel vermoeiend, maar heerlijk reizen met jou. Zo vermoeiend? Je bent een energieverredende persoonlijkheid, Louis. <laughs> Ach meisje, ik ben zo makkelijk in de omgang. Doe best een tijdje wijn hoor. Zal ik me speciaal aankleden voor ons spelletje? Hm? Ons kennismakingsspel. wie gaat er als eerste ja. Jij mag het. Jij mag het zeggen. zet. zet jij die cassette even aan? Ja. Wat. wat, wat, wat is er, Ruby? Oh, niks. Even, jawel, zeg op. Ach, een beetje benauwd. Gaat zo weer, over. Zal ik, zal ik het raampje openmaken? Dan nou, geef even. Ik geef even die pilletjes in ja. binnenzak. Vlug. Oh. Een beetje water. Ja. Oh. Oh. Hier, alsjeblieft. Louis? Dat gaat zo weer Maak je, je nou niet onrustig. God, wat heb ik van meer. Ja, ga, dan, ga dan even liggen, kom maar. Ja. Hier, met je hoofd hier. Doe dan. Zal ik je schoenen even uittrekken? Ja. heb te veel opgewonden, denk ik. Hoe gaat het nou? Alsof je gekeeld wordt. Zal ik een dokter. Groepen? Een dokter kan niks doen. Ja, wel, ik wil dat er iemand aan je kijkt. Wat, wat. doe je nou in godsnaam? Ik trek aan de noodrem. Ben, ben je nog wel slagen gek geworden? Je ziet helemaal blauw, Luffy. dat is. Dit... Het is over. Waarom hebt u me dat niet gezegd? De stip, stip, niet zoveel praten. Blijf blijf zo liggen. Ik, ik, ik haal een dokter hè? Of iemand anders. Ik heb niet meer nodig. Ik, ik, ik, ben, ik ben zo terug. Deze dame heeft dan de noodrem getrokken. Waarom hebt u dat gedaan Kijk, Ik heb een dokter nodig. Mijn vriend heeft een hartaanval gehad. Een hartaanval. hart. Stel alsjeblieft. Helemaal geen achterafval. Mag dat. Gewoon een beetje benauwd. Voor niks. Het begon me alweer te vervelen eigenlijk. Ik maakte plannen om de benen te nemen. Ja, ik voelde me toch een beetje een, een gevangene. Op een gegeven moment werd ik bij die man geroepen. En hij zei... U wilt naar uw vaderland terug, dat is duidelijk. Wij kunnen u helpen, mits u een opdracht voor ons wilt uitvoeren... en zwijgt over wat u hier hebt gezien. Daarop moest hij mijn eerwoord hebben. Wij kunnen u tot Frankfurt aan de Oder laten reizen. Dat is de goede kant uit. Luistert u goed. U moet fungeren als de echtgenoot van een Poolse dame met twee kinderen. U kunt met die vrouw niet spreken. Zij spreekt geen Duits en bovendien is het niet gewenst dat u met haar spreekt. U reist eerste klas en u krijgt behoorlijk kleren van ons. Na nou, de volgende morgen stond er bij dat huis een jonge vrouw met twee kinderen. Dat mens bekeek me nauwelijks. We stonden zwijgend naast elkaar. Ik had nieuwe kleren aan, voelde me er vreemd in. Hij kwam een automobiel aanrijden. Ik kreeg een stapel papier in mijn handen. Treinkaartjes, formulieren met Duitse en Poolse stempels die op naam stonden. Ik was een ander geworden. Ik heb toen maar het besluit genomen om die papieren niet in te zien. We kwamen bij het station, een grote chaos, Er was die ochtend gebombardeerd. Honderden passagiers drongen op het perron in zo'n zo vreemde ochtendnevel. Nou, ja, dan wil ik voorlopig niet meer naar dit ding luisteren. Waarom niet? Gewoon even niks, dat geoude, hoor, van die man. Ach, je bent het zelf. En als ik... Dan luister je me als ik er niet bij ben. Moet ik je serieus nemen? Nooit doen, lieve kind. Neem mij nooit serieus. komt allemaal ellende van. We werden op dat station, dankzij onze papieren, door de Duitsers met alle egaars behandeld. Koffie... Er kwam een karafje wodka op de vroege morgen. <laughs> Toen maakten ze ons duidelijk dat de trein waarmee wij op reis moesten... een onbekende vertraging had, wegens uh, uh, scheisse toestanden. Ze zouden ons op de hoogte houden. Nou, dat wachten heeft er wel een paar uur geduurd. Ik zat al die tijd met het klamme, zweet in mijn handen. Want ik dacht, hoe gaat het nou verder? Die vrouw deed haar mond niet open. Ze zei af en toe wel wat tegen haar kinderen... Van die, van die akelige, netjes, opgevoede printjes. Uw echtgenoot heeft een lichte hartaanval gehad. Hij hoeft niet in een ziekenhuis te blijven, maar voorlopig moet hij het kalm kalm aandoen. Hij komt hier om te werken, dokter. Werken? Ja, mijn man is restaurateur. Hij is gevraagd om hier een schilderij te herstellen. Ik wil hem over drie dagen weer zien. Ik denk er niet aan. Ik heb in dat ziekenhuis niets te zoeken. Waarom heb je me niets over je ziekte verteld? Vond ik niet de moeite waard. En trouwens zie ik eruit als een ziek mens... In de trein wel. Trek mevrouw aan de noodrem. Heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Al die honderden mensen die hun aansluiting missen... die door jou optreden een hele nacht moeten doorbrengen... in de stationshal van Caletti. Schande. Je gaat morgen niet werken, hoor, Louis. Ik ben ongerust. En bang. Nooit bang zijn. Is verkeerd. Houd je onheil naar je toe. Kom, we luisteren het bandje af tot Berlijn. En dan stoppen we. Hm? Met mijn aankomst in Berlijn. Goed? Zullen we op de kamer kunnen eten, denk je? Waarom? Lijkt me leuker. Wel, nee. We gaan straks naar beneden. Iedere keer was er tumult, spanning, want dan dacht men dat de trein binnenkwam. Ik ging natuurlijk dus schielijk drinken, dus ik, ik was om een uur of tien al behoorlijk kachel. Uiteindelijk tegen de middag kwam de trein, een locomotief ervoor. Hij gezichten? een gezicht, ja, dat weet ik zeker. Een locomotief heeft een gezicht. De hele horde op die trein af. Hij werd in de lucht geschoten en iedereen, deint ze terug. Wij werden door een ploeg SS'ers... harde plaffers in zwarte uniformen naar de trein begeleid. Hoefde zelf geen koffer te dragen. Eerste klas wagon. Zo'n mooie coupé met veel tigelandijnen, koperwerk en voornaam fluweel. Bang, deur dicht. En na een tijdje ging de trein rijden. Ik ga even in bad. Mag het geluid iets harder? Nee hoor, ik neem dat ding mee naar de badkamer. Kan ik ondertussen je rug wassen. We werden weer gecontroleerd. Stempels. Doodsangsten stond ik uit. En dat mens... Die toch wel aristocratische vrouw... Die zat er maar bij met een arrogante verveeldheid. Alsof het haar allemaal niks kon schelen. Maar ja... Zo is het altijd bij mij: angstig en toch brutaal. Ik werd al de lange les te wat overmoedigen, niet in de laatste plaats door de genoten alcohol. De kinderen van die vrouw, ja, daar was ook iets mee: hè? van die popachtige kinderen. Poppen, maar dan levende poppen. Op een gegeven moment viel die Poolse dame in slaap. Die kinderen waren op de gang. En nieuwsgierig als ik ben ging ik een beetje snuffelen en kijken. Haar tas stond open. Het was zo'n grote rieten tas. En onderin zag ik twee dozen bomons Met zo'n fluwele lint eromheen. Ik dacht plotseling, ik heb niks voor tante Coco als ik thuis kom. Een cadeautje of zo. Totale krankzinnigheid natuurlijk. Maar dat dacht ik. Ik haalde een van die dozen uit haar tas, die vol zat met etenswaren. Hoe voel je je? Ja, zie je, dat bedoel ik dus. Hoe voel je je? Nee, dat mag jij niet dragen. Dat is te zwaar voor je. Vraag niks meer. Zeg je ook niks meer? Ach, natuurlijk wel. Wat een schitterend, treurig verhaal... ...vertel je op die cassettes, Louis. Ik wil geen patiënt zijn. Ik begrijp het huis, Louis, maar ik ben zo ongerust. Moet je niet zijn. Echt niet. Straks een glaasje. Hm? Als je mijn verhaal hoort... denk je dan aan hem? Aan je vader? Ja. Ook. Het is zo dubbel. Hoewel het een, een, een heel ander verhaal is... stel ik me toch voor hoe hij dat alles heeft ondergaan. Je was heel erg eenzaam toen. Op weg naar het Oostland. Of terug van het Oostland. Zo zie je het nu. Toen heb ik dat absoluut niet zo ervaren. Nog één stukje. Ja. En daarna wil ik voorlopig niks meer horen. morgenochtend vroeg moeten we in het museum zijn. Heb je gebeld dan? Ja, toen jij in bad zat. Ze verwachten ons om negen uur. Ik neem alles mee. Kan ik gelijk beginnen? Ja, maar dat Louis de dokter zei. De dokter zei, de dokter zei. Dat heb ik niet begrepen wat de dokter zei. Ik heb afscheid van die vrouw genomen. Al die tijd hebben we geen woord gewisseld. Ze verdween met haar kinderen van het perron. Ik liet mijn papieren aan die Duitsers zien. Ze sloegen onmiddellijk een gemoedelijke toon tegen hem aan. Ik hoorde er kennelijk bij. Eindelijk werd er omgeroepen, trein naar Frankfurt aan de Oder. Een van die moffen droeg zelfs een koffer voor me. Dat zijn doodenge herinneringen voor me. Vooral omdat ik niet wist wie ik eigenlijk volgens die documenten was. Ik werd in een trein gezet. Eerste klas. Zat barstens vol met officieren. Ik was de enige burger. Griezelig. Dat zal ik mijn hele leven niet vergeten. De stilte die ook viel. Op het moment dat ik binnenkwam. Alle gesprekken stokte. Men bekeek mij met dat superieure Duitse van ze. Die roversplikken. Sommigen droegen van die gekruiste riemen om het lijf. Al dat zwart, die laarzen die je tegemoet glansden Uiteindelijk kwam de trein via veel omwegen in Frankfurt aan de ode terecht. Daar ben ik uit de trein gestapt met drie koffers. Naar een hotel geschout. De volgende morgen om 8 uur tien kon ik doorreizen naar Berlijn. Met een IOD-zoek, geloof ik. Die trein reed tot de stadsbaanhoofd. Daar was ik voor de oorlog vaak bij tante Coco geweest. Die nam me mee door heel Europa. Is goed voor je opvoeding, Louis. Reizen en mensen ontmoeten, Louis. Ik dacht overmoedig, nu nog even dat stukje van Berlijn Holland. Dan ben ik zo bij tante Coco. Ik bel aan, ze doet de deur open en ik val in haar armen. En dan geef ik haar die prachtige doos bonbons. Ik neem een bad en alles is voorbij maar het liep allemaal heel anders. In dit tweede deel van Op weg naar het Oostland worden u Willy Bril als inleidster, Bernard Droog als Louis, Barbara Hofman als Martha en Gerry Mantel als een arts. Technische realisatie Henk van der Steeg en André Janssen. De regie had ad Leupler.